Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij massale protesten in Syrië zijn afgelopen dag tientallen doden gevallen... ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga in het land. Troepen van president Assad traden hardop, vooral buiten het zicht van de 60 waarnemers. Maar volgens activisten moeten ze op sommige plaatsen wel iets gehoord of gezien hebben. Ook zouden waarnemers gewonden hebben bezocht in het ziekenhuis. De Aanwezigheid van de delegatie heeft veel Syriërs aangemoedigd om de straat op te gaan. In verschillende steden werd na het vrijdaggebed door honderdduizenden mensen betoogd. Veel meer dan op voorgaande vrijdagen. In de voorstad van Damaskus bezocht een van de waarnemers een moskee... die vol zat met tegenstanders van president Assad. Hij zei tegen de menigte dat het doel van de Arabische Liga niet is om Assad weg te krijgen... maar om het geweld in Syrië te beëindigen.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 Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze laatste uitzending van het jaar 2011. Het is inmiddels 31 december en over precies 22 uur staat Nederland weer op de grondvesten te trillen. Letterlijk in ieder geval wat het vuurwerk betreft. Figuurlijk valt het misschien allemaal reuze mee. Laten we hopen dat we een bijzonder en creatief nieuw jaar tegemoet gaan. Met nachtvluchten en max hopen we dat zeker ook in ieder geval in 2012 weer te bereiken. Diezelfde hoop koester ik jegens u dat u maar massaal en met veel plezier... mag blijven luisteren en kijken naar onze programma's. Zeker ook waar het nachtvluchten betreft. En voordat ik hier uren ga voordragen uit eigen werk... waar waarschijnlijk niemand op zit te wachten... gaan we maar gewoon snel van start... met het mooie radiomateriaal van collega's van nu. En van wel eer dat laatste. Omdat onze uitzending zoals gebruikelijk begint met vlucht in het verleden. In het laatste kwartier van dit uur oudejaarsgedichten van amateursdichters. Geschreven en voorgedragen door henzelf in 1979. In een bijdrage van de VARA getiteld Oud en Nieuw Berijmd. We beginnen echter met een jaaroverzicht van 1961. Terugblikken en vooruitzien, zou je het bijna kunnen noemen. Dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk veelvuldig gedaan. Nu opnieuw, meer dan 50 jaar geleden. Het is een overzicht in de vorm van een klankbeeld door de VPRO. Samengesteld en dat werd gedaan door dichter, proza, schrijver, publicist en verzetsheld H.M. van Randwijk. Die leefde van 1909 tot 1966. Aan de orde in dat jaaroverzicht komen onderwerpen als bewapening, etnische conflicten, kerncentrales, ouderen, ruimtevaart, toekomstvoorspellingen en vrede. We reizen af naar eind december 1961. Luistert u naar Aan de Ochtend van Morgenochtend. <tieden> Nu is het jaar 1961 bijna geschiedenis. Nog enkele dagen en dan is het voorbij. Dan kun je er alleen nog maar over lezen. Daar moet je dan een stel oude kranten voor opslaan. Het jaar 1961 is straks ook nog te zien... in geïllustreerde tijdschriften en oude filmjournaals. Het ligt vastgenageld in duizend rapporten... en verslagen en officiële documenten. Maar die zijn nauwelijks nog toegankelijk voor gewone mensen... Daar moeten de deskundigen aan te pas komen. De historici bijvoorbeeld. En die gaan wikken en wegen... en ziften en zeven. En dan later gaat er maar een heel klein stukje van dit jaar de geschiedenis in. Meestal dat wat achteraf belangrijk bleek te zijn. Achteraf. Dat wil dus zeggen datgene wat blijkt toekomst te zijn geweest. Daarover praten we nu. Een beetje moeilijk, en niet wat gewaagd... Want we zijn nog niet zover dat we terug kunnen kijken. We zijn nog niet in de toekomst. We kunnen ons dus vergissen. Want vaak zijn het kleine, bijna onooglijke gebeurtenissen die toekomst maken. Niemand wist destijds dat die paar wilden die in uitgeholde boomstammen de Rijn kwamen afzakken... in zekere zin het begin zouden zijn van de Hollandse natie. En die neus van Cleopatra die zoveel geschiedenis maakte. Nou ja, we wagen het erop. Ja, het jaar 1961 was een lawaaierig jaar. Het was zelfs een pathetisch jaar. We zijn geneigd om hier de woorden van Wim Kant te herhalen. Nee, de wereld is in 1961 nog niet te gronden gegaan... maar er is wel aan gewerkt. Wonder dat we er nog zijn met z'n allen. Dit zou bijvoorbeeld de Santa Maria kunnen zijn... Waarmee die Portugese opstandeling er van doorging. En daar gaat een nieuwe auto. Hebt u er in 1961 ook alleen gekocht? Dat lawaai is er heel wat geweest in 1961. In Vietnam, Laos, Kuwait. Algiers, Tunis, Angola, Congo, Cuba, Goa, noem maar op. Wat er ook in de wereld schijnt te verstommen, dat niet. Is dat toekomst? Of is het spelen met het einde? GELUIDEN. Jawel, dit is een joelende menigte. Ze zijn het ergens mee eens. Of ze protesteren ergens tegen. Het klinkt wel luid, maar nee, de invloed is niet erg groot... Hebt u dit gehoord? Hebt u het werkelijk gehoord? Het was er heus ook bij in 1961. Bent u wel even voor stil blijven staan? Geen tijd. Maar in uw vakantie toch wel? O, oh, juist, u ging naar de wintersport. <truimert> dit was er ook. Het hele jaar door. Ja, u hebt gelijk, vanaf de boulevard in Scheveningen is het nauwelijks te horen... Te veel muziek, te veel auto's. <middels> Heus, dat was er ook tussen al die herrie. De ouders zullen het wel gehoord hebben... maar, zeggen wij buitenstaanders... er waren toch waarachter wel belangrijker dingen in 1961... Bovendien, dat gebeurt zo vaak. Dat is het nou juist. Ongeveer 60 miljoen maal in 1961. Dat wil zeggen nog veel, veel meer. Want die 60 miljoen komen er elk jaar bij. Dan zijn de doden, de gestorvenen, al met de levenden, om zo te zeggen, verrekend. De baby. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste feit uit 1961. In zekere zin logisch... Want als er geen baby's meer geboren werden... zou er ook geen toekomst meer zijn. En ook geen toekomstproblemen meer. Een rustige zaak eigenlijk. Maar een beetje triest voor die laatste eenzame overlevende... die zichzelf zou moeten begraven. Maar misschien is er dan ergens in een vergeten retort... toch nog een kunstmatig gefabriceerd mens tot leven gekomen. Herinnert u zich dat? Daar werd dan gewerkt in Italië. En ook in Rusland. Misschien is dat wel de toekomst. Het begin van een brave new world. Een dappere nieuwe wereld. Waarin wij mensen hebben gemaakt naar onze smaak en onze gelijkenis. Niet meer zo ouderwets naar het beeld gods zoals de Bijbel zegt. Hoe het zij, dat kind, hoort u het nog, is er nog. En met vele, vele miljoenen vermenigvuldigd. Vroeger hebben de dichters daarover geschreven, maar nu breken politici en sociologen en agronomen er hun hoofd over. Hoe ze allemaal te voeden, hoe ze allemaal te kleden, hoe ze onderdak en werk te geven en ruimte om te leven, zich te ontspannen, uit te rusten. Van elke drie die geboren worden, zijn er twee die het maar slecht getroffen hebben. Zij lijden honger en kou, hebben geen dak boven hun hoofd, er zal ziekte zijn en ellende, groeiende ontevredenheid. Maar wat zal er gebeuren als die miljoenen hun deel komen opeisen? Ze doen het al. Ze zullen het steeds nadrukkelijker doen. Kijk, dat is nu een stukje toekomst. En als we geen kans zien dit wereldwijde probleem op te lossen... dan wordt het straks weer schreeuwen en dan marcheren... en dan schieten en dan niks meer. de deskundigen zeggen dat er wel een oplossing is. Na een kritische beschouwing van de mogelijkheid... om door een verregaande industrialisatie en ontginning... de bevolkingsaanwas te absorberen... komt de hooggeleerde schrijver tot de conclusie... dat een oplossing van het probleem vooral moet worden gezocht... in een algemene geboortebeperking. Dat zou wel waar zijn. We zijn het er zelfs wel mee eens, maar het klinkt zo gek. Minder bewapening? Nee. Minder auto's? Wel nee. Minder luxe? En daar zijn we nou juist zo trots op. Het gaat immers allemaal zo goed. Minder kinderen? Dat wel. Misschien zullen we de ruimte elders moeten zoeken. De aardbol is maar klein, maar het heelal is groot. Het jaar 1961... Zal in de geschiedenis bekend blijven als het jaar waarin de mensheid de eerste stap in de ruimte zette. Nojado, u niet sam Shepard, Tito, Grissom en ook nog een aap. Twee aapjes, waarvan er één ergens in de wereldruimte is verbrand. Misschien krijgen we straks wel kolonisatie op de maan. Onzin? Ha! De General Electric Company's Missile and Space Vehicle Department... in de Verenigde Staten heeft reeds berekend wat het zal kosten... om in 1968 een kleine kolonie van acht mensen op de maan te planten. Ongeveer 7 miljard 900 miljoen dollar. Dat cijfer is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Met alles hebben de heren Cijfra's rekening gehouden... zelfs met de bouw van een kleine kapel kosten 70 miljoen dollar. Daarvan valt hier op aarde heel wat te bouwen. Voor onderhoud komt er dan jaarlijks nog eens 920 miljoen dollar bij. Een bedrag, zegt de Amerikaanse maatschappij. Maar ik betwijfel of dominee Van Nieuwenhuizen er ook zo over denkt... als hij in de zorgen zit om zijn hongerige kinderen... en dakloze mensen in Marokko en Chili. Bye. One. Daar gaat het geld de lucht in voor miljarden. You are under arrest. The peace riders. Mensen in Amerika die het nog veel te druk met de aarde hebben om aan de maan te denken. Ze willen de rassenscheiding tussen negers en blanken opheffen. Diana Nash is erbij. 22 jaar. Studenten. Ze zegt... I'll probably be involved in this for the rest of my life. En Leonard Farmer, neger, 41 jaar, predikant. Wat hij wil is dit. We want a society of friends. Is dat zo gevaarlijk? Lutuli, de Zulu-Chief uit Zuid-Afrika, wil ook een wereld waarin de mensen elkaars vrienden zijn. Vanuit een diepe christelijke overtuiging. Hij kreeg er de Nobelprijs voor de Vrede voor. Maar de Zuid-Afrikaanse regering gaf hem maar een visum voor tien dagen om die prijs te gaan halen in Oslo. Er zijn twee aspecten aan mijn band. Eerst ben ik geografisch to tot district van Lord Tukela, Stanga Natal, een is uur daarvoor. Het zou een radius van ongeveer 50 miles van mijn huis. Ik heb maar een beperkte bewegingsvrijheid van 15 mijl om mijn huis. Wanneer ik een grotere reis wil ondernemen... moet ik eerst toestemming vragen aan de minister van Justitie. Edmund Kayat uit de Libanon loopt door Den Haag met een zwaar kruis... zoals hij liep door vele steden van de wereld... Meer niet. Weinig belangstelling. Zoiets werkt nauwelijks in het jaar 1961. Niet spectaculair genoeg. Bekering is een gek woord geworden. Massale bekering nog veel gekker. We zullen het in het kleine onooglijke moeten zoeken. Dat deed Grodzjof bepaald niet. U kent die geschiedenis van de atoomontploffingen. We praten er hier niet meer over... want als dat ernst wordt, is er geen toekomst meer. Jane neboeius. Houd goede moed. Dit slaat op een verhaal over een doodgewoon papiertje. In het jaar onze heren 1961 maakte een klein clubje mensen... een voetreis van San Francisco naar Moskou. Voor de vrede. Tegen atoombewapening en tegen oorlog. Men kan van mening verschillen of zoiets wat uithaalt. Men kan zelfs van mening verschillen of zoiets wel gewenst... en politiek verantwoord is in onze tijd... Hoe het zei, in Moskou mochten deze mensen uit San Francisco... onder andere voor de studenten spreken. De professoren zaten ermee in hun maag en wilden ze laten ophouden. Maar de studenten protesteerden en riepen, laat ze uitspreken. En toen kwam dat papiertje. Eén van de clubleden vond het later in zijn zak. Het was er door een Russische student ingestopt. Dit stond er ongeveer op. Ik nee, heb onze We doen als wij. Luister niet naar onze woordvoerders. Wij denken er net zo over als u. Zou dat de stem van de toekomst zijn? En zullen in de toekomst deze woorden van Dag Hammerschult een richtsnoer blijven? Ik zal in mijn post blijven tijdens term van of office as a servant of the organization, in the interest... It is very easy to resign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 Ik blijf op mijn post als een dienaar van de Verenigde Naties, zolang als de kleinere volkeren dat van mij verlangen. Het is voor mij erg gemakkelijk om een post neer te leggen. Het is echter veel moeilijker om aan te blijven. Ik heb daartoe nu besloten, omwille van de kleine naties. Zulke woorden gaan schuil in het Oorlogslawaai van 1961. Dergelijke stemmen klinken nooit luid op de markt van het leven. Daar gaat het anders toe. Hoger dividend. Onveranderd dividend. Markt vast en oplopend. Een polis bij ons maakt u sterk tegen elk risico. Levensverzekering kopen is zekerheid kopen. Een snippernacht. Het mysterie van twee vrouwen. Mooie vrouwen, valse dollars. 18 jaar en Fransezen. De ideale combinatie. Film zelf het journaal van uw leven. Parijs plooit de rug ruim... Contrasten favoriet. De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten bedragen ongeveer 2500 miljoen dollar. Dat is ruim 9 miljard gulden. Inkomsten uit toerisme beliepen in Europa bijna 4 miljard. Vervuiling bedreigt Breda. Geen mensen genoeg. Tekort van 2000 bedden voor zieke bejaarden. Er schijnt toch wel iets loos te zijn met onze cultuur. Misschien is onze toekomst helemaal niet zo zeker als de inleggelden bij de spaarbanken en de koersen van onze grote NV's ons zo graag willen doen geloven. Want wel kan men, dankzij het genie van onze ingenieurs, het veerse gat dichten met caissons, maar die helpen niet tegen de insluipende barbarij en wancultuur. In de eerste negen weken van het betaald voetbal werden er 292 wedstrijden gespeeld... waarin 291 blessures werden opgelopen, onder andere 10 fracturen, 10 hersenschuddingen... 61 knieblessures en 84 bloeduitstartingen. Een verzekeringmaatschappij adverteert met de slagzin... meer dan 1 en een kwart miljard verzekerd kapitaal. De kernreactor in Petten is gaan werken. Gagarin is in 89 minuten om de aarde gevlogen. Maar voor zieke bejaarden zijn er in Nederland alleen al 2000 bedden tekort. Meer dan de helft van de wereld hongert. Vrede lijkt onbereikbaarder dan ooit. Het schijnt gemakkelijker te zijn waterstofbommen te maken... dan oorlog en honger te bezweren. Albert Einstein heeft die vraag ook reeds gesteld... en er een eenvoudig antwoord op gegeven. Omdat staatkunde veel moeilijker is dan natuurkunde... Toch ontbreekt het in 1961 niet aan stemmen... die ons waarschuwen en oproepen... voor de grote taak van een verantwoorde, mensdienende staatkunde. Dit jaar is er het veelbelovende geluid geweest... van de nieuwe jonge president van de Verenigde Staten. Today, every inhabitant of this planet... must contemplate the day... when this planet may no longer be habitable. Every man... Woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment, by accident or miscalculation or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us. Het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van de mensheid. Alle oorlogswapenen moeten vernietigd worden voordat ze ons vernietigen. Dat zegt een man die ons vraagt om de moed de toekomst onder ogen te zien. Staat ons huis. In Berlijn, daar staat een muur. Liebling! Hallo! Karin! De mensen roepen naar elkaar, maar ze kunnen elkaar niet bereiken. Zo gaat het over de hele wereld. Als door een tragisch lot verrijzen overal de muren tussen mensen en volken. Daar kicken die baanlimmers Overal. Nee, 1961 is toch geen vrolijk jaar. Ondanks toenemende welvaart. Maar misschien luisteren we wel verkeerd. Misschien moeten we wel, zoals de Bijbel zegt, weer oren krijgen om te horen. Misschien moeten we veel beter en ook hoopvoller letten op bijvoorbeeld dit... New Delhi, christenen van over de gehele wereld... ...samengekomen en verenigd in één en hetzelfde geloof... ...biddend tot één en dezelfde Heer. Onze Vader die in de hemelen zijt... Uw naam wordt geheiligd. U Uw uw wil geschieden blijven in hemel en in de op aarde. Geef ons heden onze ons onze gelijk ook wij vergeven onze leidt ons niet in verzoek. maar verlos ons van de moeilijkheid. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Maar de wereld van 1961 was boordevol belangrijke politieke vergaderingen. Het 23e Partijcongres te Moskou. De vergadering van niet-aan Oost of West gebonden staten in Belgrado. De vergaderingen van de Verenigde Naties waar niets werd opgelost en waar onder andere ook de politiek van Luns mislukte om eindelijk een nieuwe en goede verhouding tot Indonesië te scheppen. De acties van De Gaulle de grote, zielige De Gaulle... die zijn volk voor honderd rampen bewaarde... en het voorbereidt voor 200 nieuwe. We zullen de wereld trachten te redden, ondanks de politici. Dat zei een wereldberoemd man, professor Bertrand Russell. Het is een vernietigend oordeel van een groot en wijs mens... over onze politiek en over ons allemaal. Want zonder de betekenis van de politiek tekort te doen... zonder zijn noodzaak te verkleinen zou het toch wel eens een gevaarlijke blindheid kunnen zijn... om te uitsluitend op de politiek te letten. Over alle politieke meningsverschillen heen... ontmoeten de mensen elkaar, God zij gedankt, in de kerk. Toen de delegaties van de Oosters-Orthodoxe kerken... van Rusland, Polen, Roemenië en Bulgarije... met een overweldigende meerderheid als leden van de Wereldraad werden toegelaten... wisten we allen dat er een geweldige gebeurtenis had plaatsgevonden. De wereldraad was door het ijzeren gordijn heen gebroken. De politieke tegenstellingen die dit gordijn markeert... worden hierdoor natuurlijk niet weggenomen. Maar wel manifesteert zich een verbondenheid in Christus... die door deze tegenstellingen niet tegengehouden wordt. En toen ook een nieuwe golf, zogenaamde jonge kerken... uit Afrika vooral en ook uit Azië... de wereldraad binnenkwam, demonstreerde dat op een andere manier hoe het geloof in dezelfde Christus... allerlei barrières overwint en kloven overbrugt. In de assemblee zaten wij... te midden van alle huidskleuren, alle gezichtsvormen... alle gestalten, te midden van inwoners van alle werelddelen. En we zaten er samen, in broederschap... ondanks enorme verschillen van geloof en inzicht. De derde assemblee van de Wereldraad van Kerken in New Delhi... gaf nog veel meer te zien en op allerlei ander gebied ook. Maar alleen dit zou al veel geweest zijn. Christuskerk begint werkelijk wereldkerk te worden... Er is een groeiend aantal mensen dat een gemakkelijk leventje... toekomst, geld, eer, een positie, prijs geeft... om als technicus, dokter, verpleegster, zendeling... priester, onderwijzer of hoe dan ook hen te helpen... die in tientallen jaren verwaarlozing... en door hun op eigen baat gerichte beschaving achter zijn gebleven. Er is het papiertje van de Russische student. Jane Boyus. Ik zal waarschijnlijk in dit voor de rest van mijn leven Er is zoveel. En toch veel te weinig. Onze wetenschap en techniek hebben vele natuurrampen bedwongen. Epidemieën ingetoomd. De woestijn vruchtbaar gemaakt. En zeeën drooggelegd. Geld verzekert voor velen het materieel bestaan. Van wieg tot graf. Koppensnellen en mensen eten worden barbaarse mythen uit het verleden. Het lijkt of de wereld een steeds beter bewoonbare plaats wordt. Maar daarmee verandert het leven niet wezenlijk. Misschien is het wel ons natuurlijk milieu... deze doorlopende angst, dit doorlopende gevaar... deze niet aflatende onzekerheid. In 1961 stierf de grote schrijver Ernest Hemingway. Wij noemen hem omdat wij hem hier en nu zo graag willen nazeggen dat er tegen niets in het leven een kruid gewassen is. Maar dat is allang geen politieke uitspraak meer. Dat gaat veel dieper, is wezenlijker, innerlijker... of, zo u dat woord wilt, existentiëler. Ook als we hem tegenspreken... moet dat uit een diepere ervaring en diepere kennis komen... dan die van cijfers en feiten en gebeurtenissen... Maar dat deel van het leven komt niet in de geschiedenisboekjes... en ook niet in de jaarkronieken terecht. Soms krijgen wij er oog of oor voor door kleine signalen. Of alledaagse en vanzelfsprekende dingen... beginnen plotseling een grote taal te spreken. Dat ik nog ademhaal. Dat de zon opkomt. De geur van mijn ontbijt. Het luiden van een kerkklok. De groet van mijn buurman om de hoek. En dat zomer en winter... ...de gang der seizoenen niet ophoudt. Maar er zijn ook negatieve scènes. Dan weten we dat het er niet is. Het proces Eichmann was zo'n gebeurtenis. Maar Eichmann staat niet alleen... Wie is er schuldig aan de grote verwarring en het gevaar van 1961? Not guilty. Onschuldig. Ourskuldig. Tida bersala. Nicht schuldig. Innocent. Innocente. Nieuwe in Wie weet zich in het bezit van dat grote godsgeschenk dat berouw heet. Misschien is dat wel het grote en gevaarlijke ziekteproces... dat al veel eerder dan 1961 begon. Dat in 1961 niet ophield en dat waarschijnlijk in 1962 niet genezen zal. Om daarvan te genezen, moeten we waarschijnlijk bij de dichters zijn... of bij de filosofen, of bij de Bijbel en bij de kerk. Daarom eindigen we met een gedicht van J.B. Charles... waarin de dichter en de Bijbel, de filosoof en de kerk samen... en in één stem aan het woord zijn. Aan de morgen van deze avond. En aan de avond van deze morgen. Komen wij tot u. Vader. Die ons in het goddelijk oog houdt gevat. En vragen wij u. Laat ons niet vallen. Hoe gevaarlijk wij ons buigen over de rand. Boven het niet. Houd ons vast. Maak op de penduulslag van middernacht weer een zon... voor de ochtend van morgenochtend. En schep een nieuwe bloedlevering. Geef ons vrede aan de morgen van deze avond... aan de avond van deze nacht. U hoorde aan de Ochtend van Morgenochtend. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in december 1961. Samengesteld door Hendrik Matthijs van Randwijk. Mooi om op deze manier terug te gaan in de tijd... en onder meer naar voorspellingen van toen te luisteren. Mijn moeder was toen zes maanden zwanger van mij... en ik ben er nog steeds heel blij om dat ik toen het geluk heb mogen smaken... om in maart 1962 op deze aardkloot geschopt te worden... Want ik vind het leven echt onmetelijk leuk. Ik hoop dat u er met hetzelfde enthousiasme in staat. En met energie en hoopvolle verwachtingen. Later vandaag het nieuwe jaar zult ingaan. Het was de opdracht aan een poëzieclub. In 1979 om daar eens aandacht aan te besteden. Gedachten, gevoelens, verwachtingen. Aangaande de jaarwisseling. En dat gevangen in persoonlijke pennevruchten. Het resulteerde in het VARA-programma... Oud en nieuw berijmd. Het nieuwe jaar begint, sprak de juffrouw van de Garderobe... wanneer iedereen zijn oude jas weer aantrekt en gewoon naar huis gaat. U hoorde de stem van Katrien Berghout, deelneemster aan een poëziewerkgroep. In groepen als deze wordt over gedichten gepraat, worden schrijftechnieken verbeterd... geeft men elkaar kritiek en dat alles dan onder leiding van een schrijver of dichter. We hebben een aantal deelnemers aan werkgroepen in Rotterdam en Den Haag gevraagd... gedichten te schrijven over het thema Oud en Nieuw. En een selectie hieruit wordt nu door de dichters zelf gelezen. Achterinvolgens hoort u Gusta van Gulik, Hans Lintel, Daniel Dorienti... Mieke Kruid-Mink, Katrien Berghout, René van Leven en Olga Veenstra. En dat alles onder de titel Oud en Nieuw, bereimd. 12 uur sterren verbleken als mensen hun boze geesten de lucht injagen. Vuurpijlen, voetzoekers, spel met de eeuwigheid. Ik blijf maar binnen. Oudejaarsavond. Gegeten en gedronken, mijn buik ervan vol. Nieuwjaar. Dit is de dag van de luchtige woorden en bezwaarde magen. Een gat sliep ik in de dag. De zon kijkt verwijtend in mijn lege ogen. Samen op weg, maar mensen worden anderen, ontmoeten vreemden. Op stakerige takjes bloeit winterjasmeen. Dag nieuwjaarsmorgen... Als we eens de tijd, de tijd, de tijd in een doosje deden. De tijd, de tijd, de tijd. Er alleen maar wat tijd, wat tijd, wat tijd uitnamen... voor wat ons echt bezielde. Druppeltijd, druppeltijd, druppeltijd. We zouden een zee van tijd, van tijd... Van tijd overhouden. Wie geen tijd heeft, heeft niets. Hij heeft geen tijd iets te hebben. Ik de meester, weten jullie wat tijd is? Nou, tijd is berg, maar dan verkruimeld, gruis. Tijd is dus zand, riep er één. Ja, zeker, tijd is zand en anders niks. Kijk maar. En hij wees naar de tijd wegsiepelende zandloper... Zand schuurt, daarom zeg ik au tegen de weg wegtijd De kinderen keken zwijgzaam en ontdaan naar de zandloper. Voortaan zou tijd pijn doen. De meester greep zeer treurig naar zijn hart. En het nieuwe jaar, dat was pas begonnen. De meister is het en de paling, de mol en de koe, is het nieuwe jaar. Met een beetje geluk redden ze zich de dagen door. Zoals wij, met een beetje geluk... afgelopen winter, deze willig, geknot tot op het bot. En nu, al die takken in één jaar. Ik bedoel, vergelijkende wijs, een mens, één jaar, tijd genoeg voor groeien. In mijn gedicht komt het woord kloon voor... Een kloon is een reageerbuisbaby die, als hij volwassen is... in elk opzicht op zijn vader lijkt. Hij denkt en handelt dus als zijn vader. Een vader met tien klonen denken dus allemaal precies hetzelfde. Nieuwjaar op Mars. Dunne klanken van klokken in ijle mist. Van stoomfluiten... Sirenes langs de rivier en het vuurwerk in verkeerslege straten, op die verre, verre planeet, moeder aarde, bereiken, vertraagt ons elektronisch oor. Ik, half-robot, half-mens, een cyborg dus, zij, half-mens, half-robot, een cyborg ook, onze vele, vele klonen, dochters en zonen, vieren dan, wandelend door een bos op mars... als opdracht diep in ons geprogrammeerd... de herinnering aan een oudejaarsavond. Wij praten niet, maar in gezamenlijk gelijktijdig denken... van gelijksoortige breinen leven wij weer in aardse sfeer. Want vandaag, van regel 3020 tot regel 3030 staat ons computerprogramma toe... dat ik, dus wij, in het bos van Mars... weer volkomen mens zijn. Daarom ben ik, zijn wij, terug in mijn ouderlijk huis. In de zo vertrouwde huiskamer... waar de haard nu harder brandt dan ooit. Want buiten vriest het En zullen de gasten hun luide stemmen, hun gelach... weldra binnenkomen... Ik wacht en ruik al, opgewonden, de bakgeur uit de keuken... waar mijn moeder bezig is. Reeds weet ik wat ik zeggen wil. Maar een duizendste seconde zijn de monden van mijn dierbare klonen mij voor. En brullen zij in koor in het rode bos van Mars. Pa, wij willen oliebollen. Ma, wat zijn appelslappen? Mijn handen wilden je warmen. Het weer en de winter gingen voorbij. De sneeuw smolt. Het water uit mijn hand liet graan groeien. Nieuw geboren woorden wilden lachen. Het wordt wel weer zomer... Ze zullen alles van me vinden later. Mijn kralen, slangen en papieren vlinders. Ik kan de tijd niet zetten op vandaag of morgen... en verder leven in een nieuwe dag... is een ezelsoor aan je gedachten, of een knoop in de hoek van een schone dag. Nieuw is een oud woord dat ergens achtersteekt, misschien een gat in je herinnering. Bovenkomen, luchthappen, om te zien dat je in een zee van tijd zwemt. Hoe vaak gebeurt het niet dat het je toeschijnt of je de eeuwigheid aan moet harken? Begint, sprak de juffrouw van der Gaarderobe, wanneer iedereen zijn oude jas weer aantrekt en gewoon naar huis gaat. Is er eindelijk ergens ver hier vandaan, in een oorlog, een nieuwjaarsbestand aangebroken, beginnen wij met knallen. Gelooft u nou echt dat u uw voornemens dit jaar wel waar maakt? Gelooft u nou echt dat die overschrijding van die magische grens van 31 december naar 1 januari uw leven zal beïnvloeden? Gelooft u nou echt dat ik dat geloof? We wensen elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar. Zouden er dan toch vervroegde verkiezingen komen? Als ik wist wat de toekomst zou brengen... zou ik u waarschijnlijk geen gelukkig nieuwjaar wensen... Nu ik eenmaal aan dit jaar ben begonnen... wil ik het maar afmaken ook. Nieuwjaar. Een metamorfose. Een verandering van de tijd. Een nieuwe adem. Een nieuw geluid. Een verder gaan zonder te lopen. Een stilzwijgend wachten op beter bericht. Nieuwjaar. Een vrijheid achter gesloten deuren. De geboorte van een kind. Zonneerupties. Het komende licht. Nieuwjaar. Zo oud als de weg naar Rome. Een hobbelige weg die opnieuw begint. Nieuwjaar. Op stijl te leren lopen. Kijken naar de horizon en naar wat daartussen ligt. Zeeën, bergen, komende gaande stromen, kleuren weerbericht. Vloedgolf, hongersnood, kernsplitsing, aardverschuiving. Afgebroken takken in een waterdicht bos. Nieuwjaar, spraakverwarring, Babylon. Nog steeds niets opgelost. Nieuwjaar, bleekroze kleuren voor de tram... Nieuwjaar voor mij, opschrijfboekje met nieuwe kroontjespen. poëziewerkgroepen lazen eigen werk. U hoorde achtereenvolgens Gusta van Gulik, Hans Lintel, Daniel Dorienti, Mieke Kruid-Mink, Katrien Berghout, René van Leeuwen en Olga Veenstra. Techniek Jaap Vermeer, samenstelling Nanda Deutenkom en Hans Hamburger. Een bijdrage van de VARA uit 1979, getiteld Oud en Nieuw Berijmd. En daarmee sluiten we deze vlucht in het verleden op 31 december 2011 bij Max op Radio 1 af. Het is uh, bijna 2,5 minuut voor 3 en dat betekent dat we nog 4 uren verder mogen reizen in deze mooie radionacht... Straks tussen 6 en 7 het creatief multitalent, de culinair piraat en de Portugees warmbloedige Amaro in nachtvluchten Winterkost. Daarvoor de nachtzusters met het hoorspel van Kerst naar Drie Koningen. Tussen vier en vijf journalist en schrijver Gerard van den Bomen. En tevens hebben we een kort gesprekje met wildlife-dierenarts Peter Klaver. En zo meteen na het korte journaal Veilen Nettie-Rosenveld... in een bijdrage van de VPRO uit 1989. De programmering van Nachtvluchten van Max is altijd van tevoren te vinden... op Teletexpagina 331. Of u kijkt op onze site, dat adres is nachtvluchten.fm. Nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En u kunt eventueel een bericht achterlaten in het gastenboek. Beschikt u niet over een computer. Ouderwets schrijven kan en mag natuurlijk ook. Dat adres is postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus nachtvluchten bij Max. Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Het is tijd voor een kort journaal. Heel graag tot zo.